Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De rebellengroep die vorige week de Congolese miljoenenstad Goma innam... heeft een wapenstilstand afgekondigd. Het bestand tussen het leger van de Democratische Republiek Congo en de rebellen moet morgen ingaan. Een woordvoerder van de rebellen zegt dat de groep zich niet zal terugtrekken uit Goma. Uit cijfers van de VN blijkt dat bij de geweldsuitbarsting vorige week zo'n 900 mensen om het leven kwamen. De fractie van de BBB in Overijssel is uit elkaar gevallen. Zes van de 15 statenleden stappen op vanwege een meningsverschil. Eerder hadden ook al twee statenleden de Partij van Wel gezegd. Door de nieuwe breuk is de coalitie in Overijssel de meerderheid kwijt. Uit een toelichting blijkt dat er al maanden spanningen zijn over hoe er met algemene en individuele belangen moet worden omgegaan. Eerder vandaag stapte in de Tweede Kamer ook al een BBB'er op. Lilian Helder zei dat de onderlinge verhoudingen slecht zijn en dat ze zich geen onderdeel voelt van de fractie.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 polio komt in Pakistan nog geregeld voor. In een woning in het Drentse dorp Valtemont is vanavond iemand gewond geraakt bij een grote brand. Die ontstond nadat er verschillende explosies waren gehoord. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is er een vermoeden dat er vuurwerk aanwezig was in de woning. Of dat ook echt zo is, wordt nog onderzocht. Inmiddels is de brand onder controle. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog bij minima tussen de 0 en min 3 graden. Morgen begint op veel plekken grijs, later breekt de zon door en het wordt een graad of 6. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM? ZFM. Met nu jouw keuze ZFM.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 Ja, welkom terug bij het tweede uur van de 1 januari special van Play It Loud brand new en bedankt dat jullie met mij het tweede uur zijn ingegaan. En mocht je net pas hebben ingetuned, bedankt dat je toch nog bent gaan luisteren. Je hebt er wel een heel uur met nieuwe releases gemist. Gelukkig voor jullie heb ik nog een heel tweede uur in petto met veel nieuwe muziek... uitgebracht in de tweede helft van januari. En de vaste Play It Out luisteraar weet natuurlijk al lang... dat ik inmiddels elk uur en uitzending stevast begin met de uuropener. En dit tweede uur mochten de Knoxville, Tennessee, Death Metal en Metalcore... Deathcore band Whitechapel spitsafbijten, die op 7 maart hun lang verwachte nieuwe volledige album... Hymns in Dissonance zullen gaan uitbrengen via Metal Blade Records. Ter gelegenheid van de aankondiging die de band deed op 15 januari... bracht de band een video uit voor het zojuist gedraaide titelnummer... van deze nieuwe plaat, geregisseerd door My Good Eye Visuals. Er is niets leuks aan Hymns in Dissonance van de riffs... tot de teksten en de algehele sfeer van het album... zegt gitarist Alex Wade over het nieuwste album van de band... We hebben geprobeerd ons zwaarste album tot nu toe te schrijven. We wilden iets uitbrengen dat schokkend, bedreigend en vergeten was. Het album volgt het verhaal van een cultist... die waardige mensen verzamelt om zich bij zijn sekte aan te sluiten... legt Wade verder uit. En er zijn momenten in de verhaallijn... waarop de cultvolgers een kwade hymn zingen... om een portaal te openen waar de hoofdsecte naar binnen kan. En met inmiddels nog iets minder dan drie weken te gaan... tot de release van Scour's debuutalbum Gold op 21 februari... heeft de Black Metal Supergroep op 7 januari een tweede single uitgebracht in Blades. Philip Anselmo, bekend van Pantera... ...staat aan het hoofd van de band... ...waarin ook leden van onder andere... Mis ...Misery Index en Pic Destroyer bekend zijn. Gitarist en zanger Derek Engelman... ...zei Scour komt terug met onze tweede single Blades... ...van de Gold LP. Een velscheurend Unholy Grilling of Spirits. Vanaf het allereerste begin van de Gold schijf... De schrijfsessies viel Blades op met zijn medogeloos Schurende Riffs... een logische keuze voor nummer twee... die de zinderende energie van het album levend houdt. De video voor Blades, opgenomen door Malcolm Pugh... bevat beelden van Anselmo's jaarlijkse housecore Home A uh, Haunt 2024... en Scour's meest recente live show in Southport Hall in New Orleans. En Blades van Scour hoor je natuurlijk niet geheel onverwacht... nu bij Brand New.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 Mijn naam Philip en Thelmo's Coward draaide ik het langlopende avantasia project van Ed Guy frontman Tobias Summit met de tweede single Against the Wind met heat-zanger Kenny Lecremo. Afkomstig van zijn tiende studioalbum Here Be Dragons, dat op 28 februari uitgebracht wordt via Napalm Records. Summit merkt op: Against the Wind is een endemische up-tempo raket die veel bevat van waar Avantasia voor staat. Wat ik vooral leuk vind aan het nummer is de combinatie van snelheid en kracht samen met een opbeurende en opgetogen harmonische en melodie, melodische benadering. Het komt met een pure kracht over je heen, maar het sleept je mee naar een betere plek. Het geeft je kracht en moedigt je aan om bij tegenwind trouw te blijven aan jezelf en de middelvinger op te steken naar degene die je ervan willen weerhouden jezelf te zijn. Ongeveer een maand geleden bracht Elevati Premonition uit... de eerste nieuwe muziek na twee lange jaren. Op 21 januari kondigde de band hun nieuwe album Anf aan... dat op 25 april zal verschijnen via Nuclear Blast Records. Elevati deelde de die dag tevens het tweede nummer... The Protocol Ones van het komende album. Na hun eigen headliner tour Anf Rising Europe... die in januari 2025 begint... Met Arch Enemy, Amorphis en Gatecreeper. Elevatee frontman Schriegel Glansman zegt: moeilijk uit te drukken hoe opgewonden we zijn om deze met jullie allemaal te delen. Door de zwaar beukende elu klassiekers als Luxtos, Inis Mona of zelfs King muzikaal te combineren met enkele nieuwe, misschien onverwachte ideeën, hebben we het gevoel dat dit nummer vooral als een klap in het gezicht komt. En we hopen dat jullie er net zo van genieten als wij. Textueel opent dit eigenlijk het grote thema van Anf. Deze eeuwenoude woorden, enkele duizend jaren Waar onze aankomende album op is gebaseerd. En de Protocol Ones hoor je natuurlijk nu bij Play It Loud. Na de monumentale tour ter ondersteuning van genre-grootheden Slipknot... door het Verenigd Koninkrijk in Europa... heeft het Schotse Bleed From Within 21 januari de video uitgebracht... voor een nieuwe single A Hope in Hell... die jullie na Elovaiti hebben gehoord. De nieuwste versie van het nieuwe, nummer, of een nieuwe album zien is... dat op 4 april uitkomt via Nuclear Blast Records... is een sombere, endemische plaat... van het soort baanbrekende moderne metal... waar de band synoniem mee is geworden. A Hope in Hell is een van de meer melodieuze nummers van ons nieuwste album... En een waarmee we, waar we allemaal al vroeg in het schrijfproces contact hadden. De evolutie van dit nummer is een goede indicator van wat we hebben ontdekt op onze nieuwste release. We hebben onszelf op melodisch vlak tot het uiterste gedreven, maar hebben ook een donkere en zware groove gevonden die echt ten grondslag ligt aan ons geluid. Als je naar de teksten kijkt, wordt het leven er niet eenvoudiger op en heeft iedereen die je kent te maken met uitdagingen ervan. We zitten gevangen in herhalende cycli van tegenslag en ontberingen, maar onze kan veranderen als we eenmaal accepteren dat groei aan de andere kant van zulke dingen ligt. Neem daaruit wat je wilt, maar weet dat we voor je duimen genieten. Het komende Cradle of Filth album is nu officieel bevestigd... de Screaming of the Valkyries zal op 21 maart verschijnen. Volgens hun post op sociale media blinkt het uit... als een beknopte samenvatting van de geesten uit Cradle's verleden... terwijl het gedurfde nieuwe stappen zet naar de toekomst. Naast dit nieuws heeft de band ook een nieuwe single onthuld... die je zo gaat horen To Live Deliciously getiteld... die na de vorige single Malign Malignant Perfection... dat in oktober vorig jaar verscheen... nog een kijkje biedt in de extreme metal soundscape... van de Screaming of de Valkyries. Frontman Danny Veld deelde inzichten over de betekenis van het nummer. Het lied gaat over de viering van het leven, over het zich overgeven aan alles onbelemmerd door de conformiteit van religie, mode of staat vrij van schuldgevoel of dwang zoals de natuur het bedoeld heeft. Het zou gelezen kunnen worden als een hedonistische levenscode en een positieve als niet ten koste of ten koste van het lijden van anderen. Genieten van simpelweg zijn. Op ZFM Zandvoort. de Duitse trash metal veterane Destruction die op 7 maart hun 16e studioalbum Birth of Malice wil uitbrengen via Napalm Records. Met de nieuwste single van de LP Angst. Een nummer gaat angst lijven en sportfans aan om hun innerlijke demonen te confronteren en los te komen van mentale ketens. De single ging vergezeld met een videoclip die het horrorgenre en de iconische special effects eert. Beelden uit je diepste nachtmerries die je in je hoofd blijven sluipen. Bassist en zanger Smeer reageert op angst. Onze allereerste Duitse songtitel is een van de twee heel verschillende nieuwe nummers op dit album. Ik wilde een groevende track schrijven met staccato staccato-riss, ...kwaadaardige bloedstollende zang en donkere sfeer. Smeer voegt over de uitgebreide videoclip toe. We wilden een videoclip maken zoals een horrorfilm die speelt met onze natuurlijke angsten... ...en een enge sfeer creëren die je koude rillingen bezorgt. Je zult op repeat drukken en denken, wat was dat? Laten we deze Freakshow nog een keer bekijken. We hopen dat je het leuk vindt. En de Duitse metalcore band Caliban kondigde begin vorige week... het aankomende album aan, getiteld Back From Hell... dat de opvolger van Dystopia uit 2022 is... en in april van dit jaar zal verschijnen via Century Media Records. En naast deze aankondiging heeft de band een nieuwe videoclip uitgebracht... voor een nieuw nummer van het komende album, het titelnummer Back From Hell. Die volgt op de vorige singles I Was A Happy Kid Once, Echoes en Trip. Over het nieuwe nummer gesproken, zegt de band... Back From Hell is een overlevingsverklaring. Het gaat erom dat je je diepste angsten onder ogen ziet... en er aan de andere kant sterker uitkomt. En dit nummer weerspiegelt de strijd om uit de duisternis op te staan... je een weg terug te vechten vanaf het dieptepunt... en te weigeren een nederlaag te accepteren. We wilden dat een rauw, agressief volkslied zou worden... voor iedereen die zich ooit gevangen heeft gevoeld... maar de kracht heeft gevonden om los te komen. En als we na angst onze angsten nog niet hebben overwonnen... dan lukt het vast wel met Back From Hell van Calabon... Anders wordt de pijn wel erg ondraaglijk. naar Play It Loud. Het harde gitaarwerk hoort u alleen hier op ZFM Salford. 23 januari hebben Extreme Metal Pioneers Aborted... En gepassioneerde horrorliefhebbers natuurlijk. Een nieuwe standalone single genaamd... The Pain Will Be Exquisite op de wereld losgelaten. Een nummer is een nog niet eerder uitgebrachte... bonus track van de opnamesessies van het veelgeprezen... meest recente album van Aborted... het vorig jaar verschenen Vault of Horrors. En het is gemakkelijk te vergelijken... met zijn kwaadaardige broers en zussen... die het album wel haalden en op de volledige lengte eindigden. The Pain Will Be Exquisite... combineert een verscheidenheid aan extreme metal subgenres... en is een meedogenloze aanval op de zintuigen... en zal je op typische Aborted manier tot onderwerping slaan met zijn boeste groove en onverwachte tempowisselingen. wisselingen. het frontman Sven de Kalewe zei Maniacs met grote schrik presenteren we jullie The Pain Will Be Exquisite iets dat we hebben opgenomen tijdens de Vault of Horror sessies en als verrassing opzij hebben gehouden. We hopen dat je er net zoveel plezier aan bleef als wij. Tot binnenkort allemaal tijdens onze tour. En voor we alweer toe zijn aan het laatste nieuwe nummer van deze januari overzicht van vanavond heb ik zoals altijd eerst nog de wekelijkse concertagenda voor jullie. Waar kunnen de laatste minuten beslissen dus nog naartoe qua metalconcerten. Dat hoor jullie zo van mij. De Play It Loud Concertagenda. De Amerikaanse metalcore band The Devil Wears Prada blaast 20 kaarsjes uit. Hun carrière begon met de release van hun debuutalbum Dear Love A Beautiful Discord. En sindsdien blijven ze grenzen verleggen met hun muziek. Hun laatste wapenfeit Color Decay laat hun groeien als artiesten zien... en hun toewijding om krachtige, emotionele, resonerende muziek aan hun fans te leveren. Op woensdag 5 februari vieren ze Deze mijlpaal door een selectie van hun beste nummers live te spelen in het patronaat in Haarlem. Daarbij nemen ze niemand minder dan Ocean Grove, Kingdom of Giants... en Senna met zich mee. De tickets zijn nog verkrijgbaar en die kosten 34,50 euro. De deuren openen die avond om 7 uur en de aanvang is om half acht. Adrian Vandenberg, de iconische gitarist bekend van zijn werk met Whitesnake... en zijn eigen band Vandenberg, trapt zijn exclusieve My Whitesnake Years Tour af... in het patronaat, ook in Haarlem. Op donderdag 6 februari blikt hij met een aantal bevriende topmuzikanten terug... op zijn legendarische jaren met Whitesnake. ...te ere van het 35-jarig jubileum... ...van de Slip of the Tank Tour... ...die ook het beroemde optreden op Donnington omvatte. Daar kun je dus nog bij zijn. Tickets kosten 38,50 euro. De deuren openen ook om half 8, Aanvang is om half 9. Op 6 februari brengt Brion de Black hun... Rising High European, European Tour... ...naar Doornroosje. Met hun meest succesvolle album tot nog toe... ...zijn ze klaar voor een onvergetelijke avond... ...vol epische melodieën en krachtige endems. Tickets kosten voor die avond 34,50 de euro... De deuren openen uh, 7 uur en de aanvang is om half acht. In de afgelopen twee decennia heeft de Noorse progmetalband Leprous... zich gevestigd als een absolute uitblinker in de alternatieve en progwereld. Met albums als Tall Poppy Syndrome uit 2009, Bilateral uit 2011... The Congregation uit 2015 en Pitfalls uit 2019... hebben ze een groeiend publiek veroverd. In 2024 brengt Leprous hun achtste album Melodies of Atonement uit. Frontman Einar Solberg legt uit dat ze dit keer hebben gekozen... voor een puur en direct geluid zonder orkestrale elementen. Leprous blijft trouw aan hun creatieve drive... Om telkens iets nieuws te creëren wat resulteert in een album dat zowel vertrouwd als vernieuwend klinkt. Met nieuwe muziek op komst verwachten bandfans opnieuw te verrassen en hun positie in de muziekwereld verder te verstevigen. Leppers komt op 7 februari met hun enige Nederlandse show naar de 013 in Tilburg. De tickets zijn dus nog verkrijgbaar voor 37,30 euro inclusief servicekosten. De zaal opent om 7 uur en de aanvang is om 8 uur. En dan kun je ook nog Adrian Vandenberg zien. Naar uh, in, uh, de boerderij in Zoetermeer. Daar kosten de kaartjes 40 euro in de voorverkoop. En de deuren openen uh, om half acht. En aan de aanvang is om half negen. En als je aan de deur wil kopen, kost het je trouwens 40,50 euro. Naar een grote Britse en Europese toernooi met nothing more. En de optredens op Kopenhagen, Full Force en Radar of Summer Breeze Festival... keert Denemarken's favoriete metalcore band Siamese... op 8 februari terug naar poppodium Volt in Sittard... om een nieuwe studioalbum Elements te horen te brengen. Als support komen Chaos Baby en Black Gold mee. kosten die jaar van 22 euro. en De aanvang is om 8 uur. En dat, waren de concert... dat was de concertagenda weer voor deze week. Heel veel plezier als jullie besluiten naar een van deze shows te gaan. Volgende week krijgen jullie de agenda van die week weer van mij te horen. Maar nu zijn we toch echt aangekomen bij de afsluiten van deze avond. Traditioneel vaak heel hard. En ook vandaag is deze... Weer, weer hard. De extreme metal gigante Behemoth hebben namelijk afgelopen woensdag de titel cover art en release datum onthuld van hun aankomende nieuwe opus. The Shit of God, dat op 9 mei zal verschijnen via Nuclear Blast Records. Met deze mooie woorden van vanavond van Nergal, die zegt... Geen opvulling, geen overdaad, alleen het allerbeste dat we te bieden hebben aan u overhandigd middels deze single. Iedereen bedankt weer voor het luisteren en hopelijk tot volgende week waar ik dan de januari overzicht ga draaien van nieuwe muziek van Nederlands Bodem met Dutch Fury. En ik sluit mijn avond altijd af met de laatste woorden. Horns up and stay metal. Muzzle!